Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Franse gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op het IS-bolwerk Raqqa in Syrië. De bombardementen waren gericht op een commandocentrum... en een opleidingsgebouw van de terroristische organisatie, meldt het Franse leger. IS wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen in Parijs. Zondagavond laat was het eerste vergeldingsbombardement. Het is onduidelijk hoeveel IS-strijders nog in Raqqa zijn. Er zijn berichten dat veel van hen zich de afgelopen tijd hebben teruggetrokken uit vrees voor luchtaanvallen. In Enschede heeft een arrestatieteam van de politie vanochtend een flatgebouw omsingeld. RTV Oost meldt ook dat de omgeving van het gebouw in het zuiden van de stad door de politie is afgezet. Wat er aan de hand is, wil de politie niet vertellen. De vriendschappelijke wedstrijd tussen België en Spanje in Brussel gaat niet door wegens terreurdreiging. De wedstrijd zou vanavond worden gespeeld. De Belgische regering sluit niet uit dat er een aanslag wordt gepleegd. De man die wordt gezocht voor de aanslagen in Parijs zou van plan zijn in België een aanslag te plegen. Het dreigingsniveau in België is verhoogd van 2 naar 3. Dat is het op 1 na hoogste niveau. In New York heeft de VN-veiligheidsraad een minuut stilte in acht genomen. Die was bedoeld voor de slachtoffers van de terreuraanslagen. De bijeenkomst werd geopend door voorzitter Groot-Brittannië. De afgevaardigde sprak haar medeleven uit voor de slachtoffers. En noemde behalve de aanslagen in Parijs ook de zelfmoordaanslagen van IS in Beirut. In de Libanese hoofdstad kwamen donderdag 43 mensen om. Het aantal toeristen dat naar Nederland komt blijft groeien. In de eerste helft van het jaar was de groei ruim 7 meldt het CBS. Er kwamen vooral meer Duitsers, ook kwamen er meer Aziaten en Amerikanen. Ook de werkgelegenheid in de toeristensector groeide. Alle vakantiegangers bij elkaar, inclusief de Nederlanders, gaven vorig jaar ruim 68 miljard euro uit. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droger. Vanmiddag is het 12 tot 15 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Aan de kust kan tijdelijk een westerstorm staan. Dit was het en op. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke hoogtenspits in de Randstad. De langste is dan op de A1 richting Amsterdam, tussen Barneveld en 1 8. Er zijn bergingswerkzaamheden op de A2 Amsterdam-Utrecht, tussen Apkouden en Breukelen 7 kilometer. Een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen Huluvaar en Sveen en Leidsendam 11 kilometer. Op de A9, ook met Amstel veen tussen Beverwijk en Rotterpolderplein... 9 kilometer, daar is de linker rijstrook dicht. Op de A10, een ongeluk... tussen Amstel Business Park en knooppunt... De Nieuwe Meer, 5 kilometer. A12, Den Haag, Utrecht... voor knooppunt Gouwe 4, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. A12, Arnhem, Utrecht... tussen Wageningen en Maarsbergen, 9... daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Op de A12, Utrecht, Den Haag... daar staat tussen Blijswijk en Gouwe 4 kilometer... Op de A13 Den Haag-Rotterdam in beide richtingen langzaam rijden en stilstaan. Tussen Rotterdam en knooppunt Prins Klausplein. Op de A27 Preda-Gorkum voor industrieterrein Avelingen 10. A27 Almere-Utrecht tussen Almere en Eemnes over 13 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort tussen strand Nulde en Hoeveelaken staat 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Juist tussen 12 en 2 bij CFM. En ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben... onze Sinterklaas-uitzending. En wij gaan even bijkomen met Zandvoort op zondag. Goedemiddag, het is uh, 7 over 2, de Lipsync... en de Funky Town als na twee uur. Nou, het reguliere programma Zandvoort op zondag. Ja, luisteraars, welkom. Rob, hey, leuk je te zien. Man. Hallo, Albertjan. Hé, hey, tijd geleden. Nou, Willem uh, Bruist is een uh, Gouden huis ge ge gerend. Uiteraard. Maar, dan kan hij zijn schoen vastzetten. Dus ja, van, dan vergeet hij dat natuurlijk weer. Het is een beetje een warge man, is dat. Goed luisteraars, Zandvoort op zondag. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, het is een beetje grauw en grijs buiten. Blijft dat zo of wordt het beter? U hoort het allemaal om half drie tijdens het weerbericht. We hebben om half vijf het dier van de week. Vorige week hadden we Gizmo, maar die heeft uh, gelukkig een baasje gevonden. Ja, mooi is dat. Ja, dat is super. En deze week, het uh, dier van de week, luistert deze week naar, naar Mieke. En het gedicht van de dag, ja, u kreeg zoveel uh, verzoekjes om uh, nog één keer uh, de eter uh, te doen uh, laten horen. Uh, het gedicht van de dag is Martin. Martin. Martin, ja. Dat is rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoors nieuws in het kort. Rond de klok van kwart over vier gaan we natuurlijk vooruitkijken... naar de Grand Prix van Brazilië. Want die wordt verreden op het autodrome José Carlos Pache... En uh, daar gaan we natuurlijk even vooruitkijken... en uh, kijken hoe Verstappen uh, zich daarop voorbereidt. Dat rond de klok van kwart over vier. Er wordt vandaag niet gevoetbald, dus we hebben geen, uh, geen tussenstanden. Dus Noem, die, die, dat die vaste luisteraar die hoeft uh, niet de radio uit te zetten... want vandaag geen voetbal. Maar natuurlijk wel ander sportnieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM... met Zandvoort op zondag. En de Sint is in Zandvoort en wij hebben het gevierd tussen 12 en 2... en we gaan nog even afkikken. Hé, hey, nog eentje dan, nog eentje. Hier is het goede doel. Henk en Henk en Sinterklaas, weekend of niets? Met paas denk ik, ik aan Sinterklaas, dan voel ik hem een kaart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 ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Al 25 jaar zijn wij hier in Zandvoort actief. En daar zijn we natuurlijk beren trots op. Charlie Rich komt eraan met The Most Beautiful Girl in the World. Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did.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 Toch echt mooie muziek, hè? Daar is van Charlie Rich en the most beautiful girl in the world. Het is inmiddels kwart over twee geworden bij CFM. Tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Toch sfeerverlichting in Zandvoort. Gistermorgen heeft Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging, in het programma Goedemorgen Zandvoort op ZFM bekendgemaakt dat er dit jaar alsnog sfeerverlichting in het centrum gaat komen. In oktober maakte Peter Tromp bekend dat het financieel niet meer haalbaar is om de verlichting te laten plaatsen en te onderhouden.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 Na dit nieuws werd Peter Trom van alle kanten benaderd. Dat is niet goed voor Zandvoort. De benodigde 10.000 euro is gelukkig door de medewerking... van onder andere Ferry Verbrugge, Hans Ernst... de VVV, Marketing Zandvoort... en natuurlijk de diverse ondernemers uit het dorp die wel meedoen. En de ondernemersvereniging Zandvoort... zal de helft van de kosten voor zijn rekening nemen. Samen met de ijsbaan, leuk versierde winkels en gelegenheden is Zandvoort weer helemaal klaar voor de feestdagen. Twee mannen opgepakt voor vernielingen in de haltestraat. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag... rond half twee s'nachts een 49-jarige Zwanenburger en een 23-jarige Haarlemmer aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van vernielingen in een horecagelegenheid aan de Haltestraat in Zandvoort. Toen de geallumeerde politie het duo wilde inrekenen... verzetten zij zich hevig en hebben de politie pepperspray gebruikt... om hen onder controle te krijgen. Beide verdachten werden daarna voor nader in onderzoek ingesloten. Jouw FM Bloemendaal stopt na 20 mooie jaren. Na ruim 20 jaar is radio in Bloemendaal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 In 2011 gooide de omroep het roer om en ging verder, ging verder als jouw FM. Zandvoortse winnaars voor het leukste restaurant. Zandvoort kent twee winnaars bij de verkiezing van het leukste restaurant. Brasserie Zin in de Haltestraat heeft in Zandvoort de meeste stemmen in de wacht gesleept. Lady Chef in de Zeestraat had het, hoog, had het, had het hoogste gemiddelde cijfer binnengehaald. En 26 november wordt het gala der kampioenen georganiseerd. De sportraad Zandvoort vraagt alle sportkampioenen tussen 6 en 18 jaar tot 18 jaar zich te melden via de eigen club voor het gala in het, gemeentehuis, in het gemeenschapshuis. Ook individuele kampioenen van sporten die niet in teamverband worden gespeeld... worden gevraagd zich te melden. Dus ben je met je team kampioen of individueel in tennis of golf... woon je in Zandvoort en je bent niet ouder dan 18... dan, ge dan geef je het zo spoedig mogelijk door aan je club. Het bestuur van de club geeft het dan weer door aan de sportraad Zandvoort. Informatie kun je sturen naar voorzitterapenstaartjesportraadsandvoort.nl en zorg wel dat jij of je club een foto meestuurt. Dat was het, het Sofords nieuws in het kort ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Van Mikro Chance, en dat was de Stolen Dance. Ja, in het uh, vorige uur en de vorige uren hadden we aandacht voor uh, de intocht van Sinterklaas hier in Zalvoort. We hadden niet alleen de radio piet, maar ook nog even de video of tv-piet in de uitzending. Want die was opnames aan het maken voor CFM TV. Levert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En binnenkort kun je dus op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 naar de opnames kijken. Die de video Piet gemaakt heeft hier in Zalvoort. Houd dat in de gaten. Hier is de nieuwe zin van Coldplay. Jij ja, mag het zeggen. is nieuw, hè? Hij is nieuw. Hij is nieuw, ja. Een nieuwe plaat. cosplay. Een uh, adventure of a lifetime. Je hoort hem bij ZFM. Ja, we hebben goed nieuws uh, over uh, Jan Lammers. Jan Lammers traint voor Dakar Rally 2016. Zandvoorter en ex-Formule 1-coureur Jan Lammers... heeft de handschoen weer opgeraapt. Hij is weer in training voor de zwaarste rally van de wereld. De Dakar Rally. Begin komend jaar wordt weer de eerste kilometers... van deze monsterrit door Zuid-Amerika verreden. Afgelopen weekend was de zogenaamde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 Ze missen de uitdagingen van het diverse zand en de woestijnen. die uit het routeschema zijn gehaald. In eerste instantie zou ook Peru in het routeschema worden opgenomen. maar dat is geschrapt uit vrees voor El Niño. die mogelijk wereldwervelstormen op zal leveren. Eerder was Chili om dezelfde reden ook al uit de route geschrapt. Dakar doet in 2016 alleen Argentinië en Bolivia aan. Lammers zal deze Dakar-editie gebruiken om vertrouwd te raken met de nieuwe wedstrijd van Ginaf. De woestijnrally start op 3 januari in Buenos Aires. En wij wensen Jan heel veel succes daarbij met de voorbereidingen. Zometeen het CFM weerbericht voor de komende dagen, maar eerst deze van Fetch Joy. Hier is Riptides. Riptides. Bij en precies half drie. De goed? Weer en dat betekent dat we even gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hier is collega Vos. Te beginnen vandaag. Het is vandaag over het algemeen bewolkt en er zijn perioden met regen. De west- tot zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en waait krachtig tot hard in de polder en stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. En de temperatuur ligt rond de 15 graden. Normaal is het halverwege de maand november 9 à 10 graden. Vanavond valt er nog wat lichte regen, maar geleidelijk wordt het droog... en komende nacht zijn er enkele opklaringen. De zuidwestenwind neemt af naar vrij krachtig in de polder... en naar krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen heeft de bewolking wederom de overhand... en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard... en de temperatuur loopt op naar maximaal 14 graden. De rest van de week is en blijft het disselvallig herfst weer... met elke dag regen of enkele buien. Tot en met donderdag waait het eh, flink... en met een maximum van 14 graden is het nog erg zacht voor de tijd van het jaar. Vanaf vrijdag draait de stroming naar het noordwesten... en gaat de temperatuur naar beneden. Vrijdag wordt het 9 tot 12, zaterdag 7 tot 10... en zondag slechts 6 tot 8 graden. dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op de ZFM-app... And here is Jacqueline Take be about Twee hits, non-stop op de zondagmiddag bij GFM Zandvoort op zondag. Als eerste Jacqueline Galvaart met Magmore Sound. En die Magmore Sound werd gemaakt, daarachteraan door de stereo MC's. Je hoorde ze met uh, My Name Is Rob. Ja, Lasting Music, zo heet hij uh, officieel, uh, Albert-Jan. Ja, oké, okay, dit is ja, goed. Ja, is goed, ja. goed. Hey, het ondernemerschalen gaat er uh, weer aankomen. Ja, aanstaande donderdag vindt in de haven van Zandvoort de jaarlijkse avond voor ondernemers plaats.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 Ondernemers die geen uitnodiging voorbij hebben zien komen... kunnen deze oproep als zodanig beschouwen. Tijdens het ondernemerschala wordt er ook bekendgemaakt... wie de onderneming van het jaar is geworden. Er kon tot 13 november gestemd worden. Daarna werden alle stemmen verzameld en bij elkaar opgeteld. Nogmaals, donderdag 19 november weten we wie zich de komende jaar... ondernemer van het jaar 2015 mag gaan noemen. En op de app kan je ook weer op iets anders stemmen, hè? Ja, op de vrijwilliger van het jaar. Vrijwilliger van het jaar, dat kan via de CFM app, CFM app, heel makkelijk. Kijk even onder uh, vrijwilligersprijs. En dan, uh, ja, kan je stemmen. Oké. Okay. Laat je stem niet verloren gaan. Ook voor de vrijwilligersverkiezing die eraan gaat komen. Nou, twee plaatjes krijgen we weer non-stop. En dan zijn we zo weer bij je terug. Da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 No mm -hmm. Die 15 miljoen, dat zijn er wel een paar meer geworden inmiddels, albert We hebben flink ons best gedaan, hè, zullen we maar zeggen. Kleine 17 zitten we nou 17, voor. 17, dat bedoel ik. Yo, de Fluidsma Fluitsma en Van tein. Ja, de Formule 1, weer terug nou, op Zandvoort. Dat zou houd, toch mooi zijn, Hij he? houdt de gemoederen wel bezig. Ja, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, niet de afgelopen week, maar die weten ook voor. Uh, gooide uh, Jerry Kramer van de VVD een ballon. Op om, wil proberen om de Formule 1 weer naar Zandvoort te halen. In een motie die raadsbreed werd aangenomen... roept hij het college op om te laten of zelf onder, te onderzoeken... of er voor Zandvoort mogelijkheden zouden zijn om in 2018... de hogeschool van het racen terug op het duinencircuit te krijgen. Hij haalde er zelfs de landelijke pers mee. Veel bijval kreeg de VVD er uit alle hoeken en gaten... maar er waren ook realisten die melden dat vooral de grote baas... achter de Formule 1, Bernie Ecclestone... nooit meer naar Zandvoort zou komen met zijn rondreizende racecircus... De gemeente Zandvoort wil in ieder geval onderzoeken of er in de toekomst weer Formule 1 races kunnen worden verreden op het circuitpark Zandvoort. Volgens de gemeente is een nieuwe, een nieuwe Grand Prix waarvan de laatste editie op Zandvoort in 1985 werd verreden. Goed voor de economie en het toerisme in Zandvoort en wijde, wijde omgeving. Door financiële onzekerheid kwam er toenertijd een einde aan de serie van 30 verreden Grand Prix's op het circuitpark Zandvoort. De kosten voor een nieuw project zijn echter niet door de gemeente Zandvoort en het circuitpark Zandvoort alleen te dragen. Daar is veel, veel meer voor nodig. Volgens de gemeente zou de regering een rol kunnen spelen in het project. Ook moet er overleg natuurlijk plaatsvinden met het management van de Formule 1. Er is al 30 jaar geen Formule 1-race meer geweest op Zandvoort. Maar de CEO van Circuitpark Zandvoort, Erik Weijers, is enthousiast over het plan. Als we samen de schouders eronder zetten, is het mogelijk, is hij van mening. Volgens hem moet Max Verstappen, die het momenteel erg goed doet in de Formule 1-wereld, zijn succes ook op vaderlandse bodem kunnen laten zien. Het zou geweldig zijn als Max de eerste race in Zandvoort zou winnen, al dus bijers. Ja, dat zouden wij wel zou zijn. Hè? Dat zou toch wat zijn, hè? Het zou toch wat zijn? Ongelooflijk, de Formule 1 weer terug in Zandvoort. Nou, of we het mee gaan maken, we wachten het gewoon rustig af, Albert Jan, toch? Doen we. Ja, meer kunnen we daar niet aan doen. Om het zo maar even te zeggen. We kunnen wel meer muziek voor je draaien op de zondag bij CFD. De Doobie Brothers zijn hier met Long Train Running. Kijk in de studio van CFM kan heel makkelijk via www.cfm-live.nl leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet. internet. www.cfmzandvoort.nl En ook via de website cfmsandvoort.nl kan je live meekijken uiteraard... in de studio van CFM aan de tolweg ah. Tina. Goedemiddag, Zandvoort. Dime si verdad, me dijeron que te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 Ja, ik ook niet. Nee, het nee, is een beetje gebrabbeld. Niet gebabbel, maar gebrabbeld. Door de Nicky Jam en El Perdon, tezamen uiteraard met Enrique Iglesias. Jawel, uur 1 zit er alweer op. Ja, en ja, wij volgen voor u de, bij dus geen eredivisie voetbal. Wat wij wel voor u volgen is de hockeykraker in de hoofdklasse, hier, Is Kampong, momenteel lijst lijstaanvoerder van de hoofdklasse tegen HGC, die u momenteel op de zesde plek staat. HGC heeft uh, uit 36 punten uit 22 wedstrijden... en Kampong heeft 54 punten uit 22 wedstrijden. En na een slordige uh, uh, 10, 15 minuten gespeeld te hebben... is de stand daar nog steeds 0-0. Oké, okay, we volgen de wedstrijd ook in uur 2 van Zandvoort op zondag. Ja, dan gaan we even naar de James Bond film toe hè, van dit moment. Spectre hij is enorm populair. En dit komt uit die film. Sam Smith en Riding on the Wall. Tot zo. I've been here before, But always hit the floor I've spent a lifetime running And I always... With you I'm feeling something that makes me want